De laatste zaak van commissaris Meadowboy. Een detective luisterspel van Dieter Ertel... in het Nederlands beleid door Rui Povo. De regie heeft Leon Povo. Heb ja, ben ik je gekomen, Bertolken. Nu kan ik me er eindelijk afhanceren. Je hè? ja. Ook dus een blikje. Eerst zo wat aan mijn haakstuurtje doen, anders is het dadelijk weer uit. Geen wonder. Ze hebben nu ook vochtig hout geleverd. Nou, ik had nooit gedacht dat een commissaris van politie... zo zo wat te bed nemen. Ach, een mens wordt oud mijn beste Hockens. En ergens moet je toch je eigen onfeilbaarheid te boven zien te komen. Jij hebt colossaal je best voor me gedaan, Hockens. Twee maanden geleden toen die misdadenplaats plaatsvond, Uwe John... Het geval van de hinkende Moordenaar. U weet toch hoe de pers tegen me gefulmineerd heeft? Nou, ik moet ook toegeven dat ik totaal mijn kop was. Als dus jij niet zo dapper voor me in de bres was gesprongen, wie weet. Jij bent de enige geweest die geschreven heeft. heb vertrouwen in iemand en laat hem met de zaak doorgaan. Nou, en, en daarvoor wil ik me nou vanavond ervan nog Oh ja, ja, ja, nou begrijp ik het. En hoe gaat u dat doen? Wij zijn op het spoor van de hinkende Moordenaar. Een complimenten, commissaris. Dat is geen slecht bericht. Dat is bepaald een sensationeel nieuwtje. Eh, drink je liever Schotse whisky of canadette? Nou, Schotse, als ik kiezen mag. Hm. De dader is dus niet gearresteerd. Wat jij al niet allemaal verwacht van een oud geworden detective. Is het niet genoeg dat we hem op de hielen zitten? Nee, ja, ik kan er niks om doen. Maar ik vertel mijn lezer liever dat de dader zelf zit. Ja, luister eens even hokers. Jij zult nu het verheffende gevoel hebben dat ik je niet voor niks gevraagd heb om met dit beest te weer bij mij thuis te komen. Ik zal je de afloop van de zaak tot in de kleinste details vertellen. Exclusief aan jou. Nou, en beschouw dat als mijn tegenprestatie. Dat meent u zo niet? Ben je nou niet blij? Ik ben verrast, commissaris. Bent u niet bang dat mijn concurrenten u nu helemaal zullen verscheuren? Dat was een wel, Logens. Voor schrijvers ben ik niet bang meer. Nou, wat? Een zondag, commissaris. Nou, van je zult wel weten wat hij doet. Ik ben natuurlijk reuze benieuwd. Ik herinner me nog heel goed de dag dat het feest begon. Dat was de 16 oktober. Een zaterdag nog wel. En net zo'n weer als vandaag. Ik zat heel vrijdag op kantoor en werkte net een vleespasteitje naar binnen. Toen de telefoon ging. Middlebury spreekt, en een beetje vlug ook. Wel, voor buik man, je spreekt met Middlebury. Middlebury. Laat je weer een uitpaartje. Met wie spreek ik u, trouwens? Met Johnson, politiebewoner nummer 6. Onze politiedokter is vanmorgen voor een lijk aan de Exeter Street onthouden. Hij zegt dat u er ook maar eens heen moest gaan. Blijkbaar zit er een, een luchtje aan. Welk huisnummer? 83, tweede etage. Van ons bureau is Jean Frogert aanwezig. We zijn al onderweg. En, uh, hallo uh, Johnson. Ja? Jullie met die medicijnman van jullie er toe. Komt in orde, commissaris. Het was een huis voor drie gezinnen uit de vorige eeuw. Een voor architectuur. Het had zelfs mij te de moord kunnen brengen. Zoiets bij turintjes en eikertjes. En het geheel zwart van de roem. Ja, ik weet er alles van. Ik heb immers in ons zondagsblad een foto geplaatst... met een onderschrift, het huis van het noodlot. Ja, dat is wel. Ja, die naam was niet eens overdreven. En voor dit huis van het noodlot staat nu als een kleine Job de conciërse. De hele dat zonder ophouden pruimt en met zijn sleutelbos rammelt... ...omdat zijn zenuwen kennelijk totaal kapot zijn. Ja. Mr. Candy, zo heet deze mummie, brengt ons naar de tweede verdieping. Wacht even, dat was de conciërse? Ja, de conciërse Candy. Dat je het het opzijden. Ja, Candy. Dank u. Nou, onze fotograaf heeft de oude dame toen meteen gekiekt. De Mrs. Norma Harrington. Ze zat vriendelijk glimlachend op haar stoel en was zo dood als een pier. Vriendelijk glimlachend? Ja, zo leek het lekkert, tenminste. En de politiedokter had er zich door de innemende gezichtsuitdrukking niet van laten herhouden, het lijkt zorgvuldig te onderzoeken. En hij heeft geconstateerd dat ze gewurgd was. Precies. Midden in een met pluusje meubels de donkere mussel kamer... was Mrs. Norma Harrington gewurgd. Oh, de zaak leek tamelijk duidelijk. Aan de tafel stonden twee liqueurglaasjes, één voor het lijk en één tegenover. Vingerafdrukken stonden er maar op één. Het waren die van het slachtoffer. Hoe Vandaar dat opgewekte gezicht? is dit. Nou, dan mij jij wat beter. Nou, je gezondheid ook dus. zeker. jij die behoorlijk denkt zal ik je eens een voorboek geven. Overigens, het is je de slaapkamer van mrs. Harrington was leeg. Als we later te weten kwamen we ontbraken naar een paarlijk collier. ...en brillanten voor een gezamenlijke waarde van plus minus 1250 pond. Nou ja, ja dat heeft u toen nog tijd al aan de pers verteld. Maar wie had eigenlijk het lijk gevonden? En wanneer was de dood ingetreden? Gedood werd de oude dame een uur of twaalf tevoren. Dus. Vrijdag de 15 oktober, zo tussen tien en elf uur s'avonds. Het lijk werd gevonden door onze vriend Ken. Die pruimende mummie. Tje, yeah. En die was ook de eerste met wie ik een paar woorden sprak. Hij tell me, Ik, uh, moest bij Mrs. Harrington de afvoer van de badkamer nakijken. Dus, uh, ik vanmorgen bellen. En, uh, nog eens bellen. Om hoe laat? Nou, zo om een uur of acht. En tenslotte ging er geen aap open doen, dus... Ik heb mijn loper maar gepakt en de deur opengemaakt. En, uh, toen, uh, ...heb ik haar gevonden. Uh, wie heeft de politiedokter opgebeld? Ikzelf, meneer de commissaris. Uh, waarom juist de politiedokter? Nou, het was toch zeker hartstikke duidelijk dat ze vermoord was, commissaris. Hoezo? Nou, er het twee glaasjes op tafel. Die vent die het zeven geholpen heeft, moet op visite geweest zijn. Ik kan tenslotte ook een hartzwakt hebben gehad. Nou, <laughs> dan, dan had die bezoeker het toch zeker verzoendig verteld. <laughs> maar nee, zo stom ben ik nou ook weer niet. Je laat toch zeker niet de mens kreperen en smeert hem dan stiekem... als je een zuiver geweten hebt, nee. <lacht> meneer de commissaris, nee. Oh, Cindy, heb ik jou niet alles in de rechtszaal gezien? Hè? Mijn? <lacht> ja, ik interesseer mij eigenlijk niet voor processen, meneer. Ik ben er nog nooit geweest. Ook niet als verdachte. Ja, dat moet een vergissing wezen, meneer de commissaris. Heerlijk is heerlijk. <lacht> dat moet een <hem> vergissing wezen. <lacht> Woont die in het huis waar de moord gepleegd is? Ja, in de Corsese woning in het zoeterrain. En wie woont er verder nog? Op de eerste verdieping, dus beneden de vermoorden, die Miss Stevenson, die later. Ja, ja, juist, ja, ja. Ik wilde ondervragen. Ja. Maar jammer genoeg was ze niet thuis. En je woont op Parterre? De parterre woonden de Brewsters, die laten van huis zijn. Toen ik met mijn vragen kwam zetten, was Mrs. Brewster net bezig zilver te poetsen. Een lange, spitse haakneus ging onrustig heen en weer. Terwijl Candy beweegd had dat hij op de avond van de moord niets had gehoord... ...had Mrs. Booster wat interessant voor me. Maar ik moest het er wel af te Als ik de vermoorden goed kende? Nee, commissaris, dat kan ik niet beweren. En hoe zou ik ook niet? Ze is dat pas vier of vijf weken geleden hier komen wonen? Als het zo was, dan zou ik het zeggen, maar ze is vier of vijf weken geleden. Hm. Heb je enig idee wat ze vroeger gewoond heeft? Nou, ik geloof ergens buiten in Danken of zo, maar precies weet ik het werkelijk niet hoor. En dan moest de politie toch eigenlijk veel beter weten? Natuurlijk, mevrouw Booster. Maar kijk u eens. Ambtenaren zijn ook mensen met fouten en zwakheden. Huh? Het Kartsysteem is een gebrekker. Vaak draagt één vrouw meer tot onze verlichting bij dan honderd ijverige staatsdienaren. Dat de mag ter intuïtie my lady. Mijn partueel. Dat u beschikken. Mijn beste dank. Ik heb trouwens er nooit aan getwijfeld, mrs. Boeser. Heeft u af en toe wel eens met mrs. Harrington gesproken? kon het nooit voorkomen. Vaak ging ze bepaald in het trappenhuis op de loer te liggen, en, en, en net als een spin. En alweer als je naar de Wat dan? Wat dan? Wat dan? Ach, misschien heb ik wel te veel verteld. En straks denkt u nog dat ik, dat ik er niet mocht? En mijn man heeft zich er ook vaak over geëigerd dat Mrs. Harrington urenlang tegen hem aanpraat en hem nooit meer losliet. Bent u wel eens in haar woning geweest? Ik zei toch al tegen wie dat ik er niks tegen doen kon. Bij haar binnen te komen? Ja, door haar in een gesprek te worden gewikkeld. En ik had je soms ook wel eens naar boven gecomplimenteerd of je zin had of niet. Had Mrs. Harrington familie of vrienden die je kwam opzoeken? Nee, niet dat ik weet, niet. En hoe was eigenlijk de verhouding tussen Mrs. Harrington en Kennedy? Ja. Zoals de verhouding eenmaal is, hè. Tussen een prachtlustige oude dame en een conciërge die, die alles kan en alles beter weet. Nee, ik geloof niet dat ik dat nog lang en breed hoef uit te leggen. Nou, zou ik trouwens dankbaar zijn als ik nou weer... zou. Eén ding nog, Mrs. Brewster. Hebt u gisteravond tegen half elf hier in huis iets gehoord? Tegen half elf? Waarom half elf? Dat was het tijdstip van de moord. Goeie genade. Nou oh, kom, heb ik u dat schrikken gemaakt. Ik dacht dat het pas, uh, pas nachts gebeurd was. Om half elf, Toen hebben we hier zelfs nog gezeten, mijn man en ik. En hebt u iets gehoord? Ja, iets gehoord. Ja? Hm? Oh ja? Ja, we hebben iets gehoord. Oh, dat is ontzettend. Maar, dat moet je me dan eens. Heel fijn uitleggen, Mrs. Buster. Ja, om, om, om half elf, hè, dan gaan we altijd naar bed. Gisteravond toen. valde mijn man net zijn kram dicht. toen we het hoorden. Nou, zullen we dan maar onder zelf, gaan, Betty? Wat denk je ervan? We Ik heb bezoek al tante Norma. Nou, oh, nou, die Romeo schijnt wel last te hebben. Het moet een hinkende man geweest zijn. Mm -hmm. en nauwelijks waren die griezelige voetstappen voorbij... of Miss Stevenson verliet het huis. Ja, dus niks bijzonders. Ze gaat vaak vrijdagavond laat weg... en dan komt ze pas maandagsmorgens terug. Yeah, Tja, dat was Mrs. Booster. Zeg, je drinkt er nog een whisky, hè? Als je s'avonds om negen uur naar een verhalen luistert, dan moet je ze met whisky wegspoelen. Dan zijn ze lichter verteerbaar. Nee, nee, nee, dank ik ons uit, nee. Nee, voor mij is alcohol een valse vriend. Hij doet ze onschuldig voor, maar wanneer ik het in de gaten heb, verleidt hij me tot allerlei om je tijd te. Hoe grap is, nee, wat ik schrijf als ik tipsie ben. U zou denken dat ik nog met knikkers speelde of van Sinterklaas geloofde. Een triest geval ook maar geen reden tot wanhoop. Oh. Een heleboel mensen leren de omgang met de alcohol was op, op hoge lichten. <laughs> Dan word ik als standeloze en grijslaat. Misschien nog eens een goed journalist. Nou, nou, nou, wees maar niet zo onbeschaamd bescheiden. Jij schrijft toch aan de lopende band behoorlijk artikel? Oh, dat is het vervelendste wat er mij zo voorkomen kan. Artikelen moeten niet alleen behoorlijk zijn, maar opwindend. Zeg, welke functies ambiëer je eigenlijk nog allemaal, Arkansas? Je bent erevoorzitter van de voetbalclub, je bent, als ik me niet vergis, bestuurslid van de culturele kreeg. Ja, ik geloof niet dat dat er veel mee te maken heeft. Hm. Maar ik ben afgedwaard, commissaris. houdt u liever verder. Misschien is mijn verhaaltje wel die opwindende stof waarnaar jij zo begeren uitkijkt, mijn beste Hogans. die als concierge van de mummy, die Candy, of hoe die van heet, is in elk geval absoluut onverdacht. Nog afgezien daarvan, dat die kerel blijkbaar niet hinkt. Candy had Mrs. om die boven te vermoorden, om de brillanten te pakken te krijgen. Als concierge heeft hij hem zo'n lopen. Ja, dus ondanks was het niet zo makkelijk om bemerkte woning binnen te dringen. Mrs. Harrington was gewoon aan vier muren maar zelden te verlaten. Levensmiddelen dergelijke liet ze thuis bezorgen of door dienstboden halen. Nou, Mrs. Harrington, zal toch allemaal als die kent die niet voor een liqueurtje ja. hebben uitgenodigd? Oh, waarom niet? de Wouter dat hij reparaties voor haar deed. Verstopte afvoer is lastig. Zeg overigens, uh, ken jij Wellington? Op een ja? Ja, daar ging ik de volgende dag heen, op zondag, om zo te zeggen als privé weekend pleziertje. Ik wilde zo vlug mogelijk de mensen ontmoeten waarmee Mrs. Harrington vroeger te maken had gehad. Was er was een beslist eentje onder die westerse brillanten bezat. Het bleek dat die goede Mrs. Harrington tamelijk onbemind was geweest. De mensen die herkenden schenen bepaalde opgelucht te zijn dat ze niet meer onder de levende was. Dat tong moet zo scherp zijn geweest, dus een scheermes. En hebt u niet toevallig een hinkende man ontmoet? Nou jawel. Het was de zwager van Mrs. Harrington, Dr. Tedley. Hij hinkt meelijwekkend. Maar eer ik hem nog zelf te spreken, graag had me zijn huishoudster Mrs. Fincher verteld dat hij op de avond van de meurt om 12 uur dronken de trap afgevallen was. En als hij hier in Cambridge om half-elf zijn schoonzuster om zeep geholpen had... ...kon hij moeilijk om twaalf uur in Wellington de trappen vallen. Het is altijd door een afstand van 150 mijlen. Ja, maar wie zegt u dat Mrs. Finch niet een medeplichtige... ...als hij meer was en u verkeerde inrichting heeft gegeven. Dat <lacht> kom nou ook. Met 72 geeft een vrouw de beste leeftijd voor de liefde achter de rug. Ja. <lacht> Bovendien maakt het kleine dikke mensje op mij niet de indruk van een medeplichtige. Hoewel ze een beetje onzeker deed. Nou ja, in elk geval heb ik haar gevraagd of ze Mrs. Harrington gekend heeft. Of ik... Ik ken Mrs. Harrington. En natuurlijk ken ik haar. Waarom vraagt u mij dat? Ze leeft niet meer. Wat? Is ze gestorven? Zo plotseling? Heel plotseling. Oh. Ze werd vermoord. Roofmoord. je hemel. Vermoord. Roofmoord. Oh. Och, nee, nee, dat heeft ze nou toch niet verdiend. Dat heeft ze niet verdiend. Oh, vermoord. Ik is ze soms doodgestoken? Nee, gezucht In haar eigen woning. Oh, oh. Maar wat bedoelt u oh. daarmee, Mrs. Finch? Dat heeft ze nou toch niet verdiend. Betekent het dat ze een klein lesje wel verdiend zou hebben? Hoe kunt u me nou zoiets vragen, meneer de commissaris? Uh, Mrs. Harrington had natuurlijk ook de fouten zoals iedereen. Maar, uh, nou, ik zal geen woordkaart meer over te spreken. Nou, ze... ja, nou, ze... U moet er wel aan denken, Mrs. Finch, dat de moordenaar nog op vrije voeten rondloopt en misschien een nieuwe misdaad voorbereidt. Goeie genade. Waar loopt hij dan rond? Misschien wel hier in Wellington. Niemand weet wie het volgende slachtoffer zal zijn. Maar elke tip kan ons in staat stellen hem te arresteren. Ook als het om de kleine fouten gaat van Mrs. Harrington. Nou, uh, ja, hier weet toch bij de iedereen dat Mrs. Harrington een... Uh... ...een beetje praatziek was. Ze heeft alle mensen tegen elkaar in het harnas gejaagd. Waarom is ze zes weken geleden naar Cambridge verhuisd? Hier waar iedereen kent dat ze toch zeker veel meer stof tot kwaad spreken. Laat me vergeven mijn strijkijzer uitschakelen. Ik zal het u vertellen, maar dan moet u vlug wegwezen alstublieft Als Dr. Tessley weer met u betrapt, dan wordt hij woest. Iedereen meet Mrs. Harrington hier de laatste maanden. Ze was uit de samenleving gestoten... En waarom? Omdat, uh, uh, ja, uh, uh, ze heeft de jonge John Hare en Jean Patrick uit elkaar gebracht. Kort voordat ze zouden trouwen. En dat heeft niemand er vergeven. Hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen? Dat is niet precies bekend. Men weet alleen dat ze op een middag bij Mrs. Patrick, de moeder van Jean, is gegaan. En toen heeft ze lang met haar gepraat. En de volgende dag heeft Jean de verloving verbroken. Ja. De huwelijksafkondiging was al aangevraagd. Mm. Oh, John Herr moet buiten zichzelf geweest zijn. Ze zeggen dat hij zelfmoord heeft willen plegen. Mm. Wat voor belang kan Norma herringten gehad, hebben twee jonge mensen ongelukkig te maken. De mensen zeggen dat het zuiver bozaardigheid geweest is. Bozaardigheid, ja, en, en afgunst. Wie weet wat ze dienstmoeder allemaal wijsgemaakt heeft over die arme John. ja. Uh, hoe was eigenlijk de verhouding tussen Mrs. Harrington en Dr. Tedley? Hij is toch als wagen, nietwaar? Ja, uh, zijn vrouw, de zuster van Mrs. Harrington, die is drie jaar geleden. Ja, is <tie> Oh, oh, daar is hij. Vlug, vlug, vlug, Zeg hem, wat zijn dat voor nieuwe gewoonten? Ik krijg geen thee en jij schuilt met vreemde kerels in de keuken. Dat is menselijk. Dr. Tedley, nietwaar? Ja, hè? Commissaris Middelboe van de criminele recherche. Ik zou graag een kort gesprek met u willen hebben, dokter. Het gaat om uw schoonzuster, Mrs. Harrington. Komt mm -hmm. u mee naar boven? Dokter Tensley is een man die ik niet graag als zwager zou hebben. Een kerel als een bekroonde stier. Een goede 1,90 meter groot. De linkerschouwen wordt opgetrokken en van beroep uit. Hij liet me eerst de keukentrap opgaan, die van de keuken naar de parterre leidt, en omrolde me van achteren met zijn jeneveradem. Boven wees hij zwijgend zijn studeerkamer, bood me een stoel aan en liet zich in een enorme fauteuil met een druk gebloemde bekleding zakken. Hij zei geen woord. Hij staarde me alleen maar aan met vochtige ogen en snoof gepensioneerde vechtstier. U Dr. Tensley, uw schoonzuster Norma Harrington werd eergisteravond vermoord. De omstandigheden wijzen op roofmoord. Ik dacht dat u dat wel zou interesseren. Ik wil u niet beletten, dokter, zelf iets te zeggen. Ja, waarom komt u bij mij? Ik heb informaties ingewonnen omtrent de familieleden van Norma Harrington. Iemand moet pretest laten kunnen vertellen met wie de oude dame omging. Dat zal ik u zo fijn vertellen. Alleen maar met beschimmelde oude dee, is. Dat was reële omgang. Wanneer was ze eigenlijk voor het laatst bij u, dokter Tensley? De... Denk je dat ik boek hou van mijn bezoekers? Dokter Tedley, u weet heel goed dat wij de mensen... over het algemeen niet voor de grap ondervragen. In dit geval heb ik bijzonder goede redenen voor mijn vragen... en ik moet antwoorden hebben. Ik veronderstel niet dat u weigert ze te geven... omdat u zich daardoor zelf zou belasten. Ik me zelf belasten. Je wordt steeds grappiger, meneer de detective. Kan ik het helpen dat er in Cambridge of ergens anders een oude tante op zee wordt geholpen? Het treft slecht, dokter Tetsley, dat ik de dader gehinkt moet hebben. Ongeveer zoals u. Meneer de vriend, het is eigenlijk helemaal niet nodig dat ik tekst een uitleg geef. Maar eerst gisteravond heb ik hem flink geraakt in Beecher's Inn. Als je het dan heel precies ja. weten wil. Ja, dat kan ik me echt indenken, dokter. En ik weet ook dat ik je dan niet graag een volglas laat staan... om een oude dame om zeep te brengen. Niet te minst zult u van uw verklaringen... misschien nog procesverbal moeten laten opmaken. Ik heb de briljanten van die oude vrouw niet nodig. Hoe weet u dat die geroofd zijn, dokter? Nou, we moeten ze anders gehad hebben. De is soms... of de je. Dat rotbeest dat zelf voor een einde op de vlucht slaapt. Nee, ik heb normaal briljanten niet nodig. Kijk eens uit het raam. Dat hele land dat er die groep wil, zat huis is voor mij zonder hypotheek, meneer. Hm. Ik ben handelhouwer van de schotzeizerpletterijen van MacLyre. Vertel me nou eens, wat moet ik met Norma Harrington's bolhachelijke steentjes? <laughs> Ze zouden niet in mijn polshorloge passen als u dat precies weten wil? Dat alles heurt u alleen, ja? Ik bedoel, een vrouw hebt u niet meer? Een vrouw is drie jaar geleden gestorven. Zij was de zuster van Norma Harrington. ja. Mag ik vragen waaraan ze is? is? Hartzwakte. Hm. En nou jij, Rockens. Wat zou jij uit het gesprek met dokter Ted... bij elkaar geruimd hebben? Nou, ik zou in elk geval zijn mededeling gecontroleerd hebben... ...dat hij op de avond van de moord in een café zat... Dus ...en zich gevoel liet lopen. Heb, heb ik geprobeerd, Rockens. De dokter had over een kroegje genaamd, in ingesproken ik heb in heel Wellington niet één mens gevonden die me kon zeggen wat het ligt. Lerkwaardig. Overigens schijnt Edwley een automaniak te zijn. Want toen ik stiekem mijn blik in zijn garage riskeerde, ...zag ik tegen een witte metieur al 2000 staan. Zeer interessant, hm. Die heet toch meer dan 200, nietwaar? Mm -hmm. Op welke manier is een vrouw eigenlijk gestorven? Is het niet mogelijk dat Dr. Tensley ervaring had in het staat hemel van oude dames? Ik heb later de overledingsacten ingekeken. Ze was ondertekend door Dr. Tensley zelf. Ah. En hoe stond het met die John Heer die Mrs. Harrington van zijn verloofde afgeholpen heeft? Hebt u die ook opgezocht? John Heer, yeah. Ja, John Heer. Ik ben bij hem geweest. Bleek opgeschoten jonge man. Er lag iets in zijn ogen. Ze waren niet onintelligent. Ja, en ook niet zo dromerig als ze er op het eerste gezicht uitzagen. Mm -hmm. uh, John werkt bij de spoorwegen. Hij gaat zondagdienst. En ik trof hem aan in het zijn huisje op het rangeerterrein van de Grace Eastern Railways. Criminele Ja. Als het niet lang duurt Maar is het niet druk Gaat het misschien? Ik moet alleen op de signalen letten natuurlijk Dat begrijp ik, Mr. Heer. In Cambridge is er gestuurd een oude dame vermoord Die tot voor kort hier in Wellington gewoond heeft Ene Mrs. Harrington Ja, dat weet ik Dat weet u al Ik was vanmorgen in het zondagsblad Maar... Bij... Ik ben op zoek naar een spoor van de dader Ergens moet die knaap toch zijn mokassa's afgedrukt of zo'n zakdoek verloren hebben. En dan komt u bij mij in het zijnhuis? Luister eens, hè. Ik geloof dat jij heel goed weet waarom ik bij jou kom. Jij hebt kort geleden ruzie met die oude dame gehad. Ah, uh, nou begrijp ik het. Hoe lang geleden was dat uh, met Miss Patrick? Half jaar ongeveer. Ongeveer een half jaar. Hm. Eén ding begrijp ik niet, John. Hoe kwam die Mrs. Harrington ertoe om neus in jouw privézaken te bespreken. Hoe ze ertoe kwam? Moment, commissaris. Er komt dadelijk wat op spoor twee. Ja, let goed op, John. Ik wil geen schoot zijn dat er in Wellington is een ongeluk gebeurt. Alles in orde, commissaris. Kan ik dus verder gaan? Geloof niet dat je al te bedroefd bent dat die oude dame aan de rand gekomen is, hè? Moeilijk je te zeggen, heer. Ja. Wat? Ik, ik... Wat kan het niet zeggen. Hallo, Karaman, je niet, John. Mrs. Harrington was mijn moeder, commissaris. Wist u dat soms niet? Dat wel, mijn jongen. Maar wat het gaf van jezelf horen. Ik moet u iets bekennen, commissaris. Ga je gang. Ik luister. Ik heb niet van mijn moeder gehouden. Vertel verder, John. Wat oh, bedoelt u dat? Nee, als u denkt dat ik iets met de moeder te maken heb, dan vergist u zich, commissaris. Is die John Hare een buitenachtelijk kind? Ja. Yeah. Ze hebben er blijkbaar een staatsgeheim van gemaakt, zodat de Wellington bijna niemand ervan af weet. Toen die Mrs. Harrington des Lotte's weduwe was, werd ze blijkbaar door een soort moederliefde overvallen. In elk geval klampte ze haar zoon aan om die invloed op hem uit te oefenen die ze bij haar overleden money McWife kon. Haar hoofdsucces bestond daaruit dat ze de schattige kleine Jean Patrick ervan weer hield met haar zoon te trouwen. En dat alleen maar omdat ze Patrick's te arm waren. Nee, jongen moet zijn moeder wel gehad hebben. Hoe is het met zijn alibi? Hij beweert dat hij vrij dat ze de bioscoop was. Hm. Ja. Dat is makkelijk te controleren. Zeg. Nee. En na zijn dienst ontmoeten we elkaar nog eens in de stationswachtkamer. Commissaris, gelooft u alstublieft dat ik met de moord niets te maken heb? Dat zit wel goed heer. Wisten er veel mensen van die brilanten van je moeder, hè? Hey, Mijn moeder had de meeste ook wel lang niet meer gedragen. Ik geloof dat alleen Sally en Dr. Tellesley hier vanaf wisten. En u? En ik natuurlijk. Wie is Sally? Uh, Sally is dienstmeisje. Had je moeder een dienstmeisje? Tot voor twee jaar, ja. Hm, Sally dus. Ja, maar nou even afgezien van die Edelsteen, Je moeder had een paar vijanden, niet? Zijn er onderlui die je tot zoiets in staat zou achter? Ik dat ik weet. Kom eens huis. Denk maar. Ja, er is er misschien één geweest, maar dat is lang geleden. En wie was dat? Nou, een jaar of twintig geleden heeft mijn moeder een man bij de politie aangegeven. Huh? Hm? Hij heeft toen een tuchthuis gekregen. Hoe waren de details van die? Uh... Oh, geen flauw idee. Ik was toen nog een baby. Maar voor de rechtbank moet het zo geweest zijn dat alleen de verklaring van mijn moeder hem achter de trouw niet gebracht. De naam herinner je je niet? Nou, ik, ik geloof dat hij uh, zoiets als uh, Goldenfield of zo heette. Daar hebben we dus weer de beruchte grote onbekende. De fan die vroeger door Mrs. Harrington geruineerd is, wordt na twintig jaar plotseling er vaak gewoon zo verband. Zijn vijandin in laat hem vriendelijk binnen... drinkt een lekker glaasje met hem... ...maar hij wurgt haar. En dat hij toch bezig is met opruimen... ...neemt hij meteen een paar koffers mee. De man uit het niets. Nee, commissaris, nee. Die kant ook, zult u me toch niet aandoen? Oh, oh, beste Robert. Ik vertel in de juiste volger, hè. Dan gud me dat pleziertje. Nou, is <coughs> altijd, commissaris. Maandag de 18e ben ik heel in de vroegte voor de tweede keer naar dat huis gegaan... waar de moord gepleegd is. Zeker vanwege weer geen voor op de eerste verdieping. Geraden. Ik wou nog met die Mr. te praten... die naar nou men zegt direct naar de moord het huis heeft verlaten. Ja, misschien had zij meer gehoord... dan het echt wel Misschien had zij die hinkende engel der vaak zelfs gezien. Maar ze was weer niet thuis. Blijkt wel nog steeds niet terug van de weekend dat stadje. In haar plaats ontmoette ik een goede oude kennis, Mrs. Brewster... Net toen ik mijn sneeuw wou drukken, stak zij dat puntneus buiten de deur en fluisterde. Meneer de commissaris. Morgen, beste Mrs. Boogster. Al te vroeg op de been. Hij is er weer geweest. Wie is er weer geweest? Die hinkt de man, de moordenaar. Mag ik even binnenkomen? Ik zal me meer op mijn gemak voelen, commissaris. Als dus wij elkaar nooit ontmoet hebben. Ik ook, geloof ik, Mr. Brewster. Nou, mijn man en ik, die lagen gisteravond al in bed. Om hoe laat? Nou, precies kwart over elf, dat zou ik net zeggen. Oh, u heeft waarschijnlijk zo'n wekker met lichtgevende cijfers. Ja, omdat u de tijd zo precies weet, bedoel ik. Nee, ze kan dan heel precies weten wil, ik heb het licht aangeknipt. Het lampje, op het nachtkastje. Toen u die hinkende voetstappen weer Ja. Was u dan om die tijd nog wakker? U gaat toch zeker veel groeien naar beneden. Kom eens Alles ze heeft er wat niet... U hebt die. Weer ja, ik, ik heb die stappen weer gehoord. Ze kwamen weer de trappen. Ja. Uh, vertelt u me nou eens precies, kwamen ze van helemaal boven of van de eerste verdieping? Ja, ik bedoel uit de woning van de vermoorde of uit die van Miss Stevenson. Helemaal van boven, uit de woning van van Mrs Henten. Bent u daar zeker van? Ja. Zou u mij direct willen opbellen als die mistief, als die op de eerste terug is? Ja, nou, als u dat wilt. Zeker. Natuurlijk heb ik de zaak dadelijk nog eens. Ik ben met Candy nog eens in de bovenwoningen geweest. Ben die van Mrs. Heijndsen en voorzichtigheidshalve ook in die van Miss Tiedersen. Maar gevonden heb ik niks. Absoluut niets. Die kerel had er in elk geval slag van zijn spoelen uit te wissen. Ik vroeg me zelfs af of de zenuwen echt, maar Bruce, er echt pa broers geen gespeeld hadden. Misschien hadden ze gemeenschappelijke hallucinaties gehad. Zeg, mijn beste Rock, er is een pijnlijke overvloed van alcohol op de wereld. Help me alsjeblieft die op te ruimen. Nee, nee, nee. Dank u, nee, niet meer. Nee, mijn maag doet weer een beetje hoe vriendelijk. Help nou, me dan te missen dat ik mijn blik doe. <laughs> op je gezondheid. Ja. Die mannenavond overgewerkt, Jebel en ik. Wie is Jebel? Mijn assistent. We hebben al onze albums doorgebladerd en in de moordenaars gekocht. tot negen uur, het tien uur en we discussieerden nog steeds. Jebel kreeg telkens op zijn armanteloosje maar onze zaak was mij belangrijker met het meisje van mijn assistent. Tussen tien en half elf ging ineens de telefoon. Criminele recherche Middlebury. Hallo. Commissaris Middlebury, criminele recherche. Komt u vlug, commissaris, heel vlug. Het gaat om mijn leven. Met wie spreek ik. Dine Stevenson. Ik ben de stad van de vriendin Breckenbridge, er al tegen. Hij komt in de Daar Daardig is hij bij de dure. Hoe heet u, vriendin? Hij is allemaal vermoord. Help, Hallo, Miss Stevenson. Daardig ah. ik de deur open. Dadelijk. Wat? Alarmes laten meekomen. Stevens Stevenson, om die dames, zijn die we zo dringend wilden ondervragen, maar niet thuis hadden getroffen. De adres, Brackenbridge Road 9, was me niet bekend. Het was ver buiten, aan de zuidoostelijke rand van de stad. Nog eens reed dat ze duivelen in de hoogste snijvenuten waren we ter plaatse. Het huis was helemaal donker. De deur was op slot. We belden naar zelden en probeerden om tegelijkertijd het slot open te krijgen. Op de deur stond de naam House, die niemand van ons iets zei. Ik ben bang dat we hem op die manier niet open krijgen, commissaris. Open doen! Politie! Open openbreed je niet eraf nog? Komt in de bus, commissaris. Hé! Hey. Hé! Hey. Op het moment dat de deur begon te bezwijken, werd hij van binnen geopend. Er verscheen een klein mannetje in een nachthemd en met een Nicola bril op. En vroeg... Heeft u uh, geklopt, heren? We liepen het van zijn stuk gebrachte mannetje bijna van de sokkern en doorzochten het huis tot hem met zolder en voorraad schouder. We vonden zijn vrouw in bed. Ze met gifsel toen het licht aanruiden. Wat permitteren jullie eigenlijk, vlegel? Wie zijn jullie wel? Ik roep de politie... Rustig, rustig, rustig. We zijn zelf, politie. Hier is mijn belling. Hoe oh, wacht u om een slaapkamer binnen te komen? Mrs. House, niet waar? Wie is er nog meer hier in huis buiten u zelf? mezelf. Kalman, Hester, kalman. Ik zal de zaak wel eens even in de hand nemen. Buiten ons zijn er alleen nog de kinderen, maar ik ben liggen in bed. Ten slotte is het over elf. Heb je het laatste half uur iets verdachts opgewerkt, meneer Hout? Iets verdachts? Ja, hoe bedoelt u dat? Kent u een dame die Dina Stevenson heet? Dina Stevens? Nee. William, wie is die Diana Stevenson? Ik denk dat hier uh, onze tijd hebt, Jabba. Heb jij het gevonden? Nee, commissaris. Jij? North? Ook okay, commissaris. Oh, en ook een ogenblikje, commissaris. Ik geloof toch dat ik iets verdachts gehoord heb. Het klonk als een sirene. Ja, dat was de onzin. Goeienacht, Mrs. Howell's. En ja, mijn excuses voor de storing. We reden terug naar het bureau. Ik had een onprettig gevoel. En inderdaad, nauwelijks waren we binnen als de telefoon belde alweer. Middelbaar, criminele recherche. Ja, u spreekt met Brooster. Mr. Brewster? Ja, ja, mijn vrouw die heeft me over u verteld. Is er iets riens, Mr. Broester? Ja, ik, ik geloof wel, commissaris. Bij, bij ons in huis is weer een moord gepleegd. Daar was ik al bang voor. Miss Stevenson soms? Ja. Niets aanraken. Over vijf minuten zijn we bij u. Is Miss Stevenson vermoord? Ja. Dus toch niet die straks gebeld is. Ik denk dat dat een val was. Intussen is de echte Miss Stevenson vermoord. Kom Kom mee. Dit dus voor de derde keer. Naar de exit street 3,83. En de regen viel in stroom. In de hal wachtte de Brewster dus al en Candy de conciërge. Candy had zijn kleren nog hangen en hij maakte de indruk nog goed wakker te zijn. Mrs. Brewster daarentegen scheen al geslapen te hebben. Ze oog op een noir, haar piekerige, grijze haren stonden in alle richtingen overend. Een schouders trulden als stond het onder een stroom. En toen ze me zag, barstte ze nerveus los. En om de vrede ons dan niet eindelijk van dat monster te zijn. moeten we nog kalmere vachte van jullie ons allemaal achter elkaar vervoeren. Ik ah. hoor het niet meer, al drukt u dat kunnen stijgen. Jij is opgemerkt, hè, niet? Niet veel, meneer de commissaris. Ik heb beneden zitten lezen. Wat heb je zitten lezen? Het verslag over de hondenrennen. En uh, toen heb ik iemand uit horen gaan, maar opgevallen is me niet. Waarom zou er niet iemand de deur uit kunnen gaan? In eenen komt Mr. Brewster als een gek de trap af en zegt: Als dat ik dadelijk de deur van de flat van Miss Stevenson openmaken had. Ja, ja, dat klopt. Uh, Brewster is mijn naam. Ik had u vooral verzocht me dadelijk te willen bellen zodra Miss Stevenson terug was. Ja, tegen tien uur vanavond was Miss Stevenson nog niet terug, commissaris. Toen zijn wij naar bed gegaan. Nou, ik zou u straks graag nog even spreken, Mr. Brewster. We gaan nu eerst naar boven. De woning van Mistiewicz en Alkans zag er heel anders uit in de plaats van de eerste misdaad. Mistiewicz bleek een blik in jonge dame met smaak en cultuur te zijn geweest. Ze had de sombere woning uit de tijd van koningin Victoria met allerlei bonte tapijten en wandkleden opgevolgd. Nog iets was er anders. De voorkamer waarin de meurt was plaatsgevonden bevond zich in een tamelijke wanorde. Het lage tafeltje in de zithoek was omgevallen. Ook een schemerlamp lag er op de grond. Het tapijt was in golven heen geschoven. En daarop lag Miss Stevenson. Tamelijk voor Fomfite. Met bloed om haar vingers en een kneuzing in het hoofd. Sportief getraind als ze was, had ze met die inkende en kerel maar het wel verbitterd gevochten. En er was zijn gezicht overgekrapt. Ah, dat betekent dat er dadelijk sporen daarvan op zijn gezicht moet hebben overgehouden. Overigens kan ik u een klein verwijt niet besparen, commissaris. Waarom heeft u Miss Stevenson die misschien de enige getuige was... die toen de gesteld had. Ja, zo was immers ons uit. Nee, nee, kun je kunt u me niet afschepen, commissaris. U laat een agent in de woning op pakken. Want er wachten, maar was er niet zo voorkomen? Nou, eerlijk gezegd was ik er niet te voorbereid... dat de moordenaar zo'n has zou hebben eruit te schakelen. Oh. Bij Mestilussen vonden we geen aanwijzingen voor een roofmoord. We hebben toen de gewone maatregelen genomen... de recherche van het district gewaarschuwd... die met de dokter en de fotograaf van. en Mestilussen ten slotte niet brengen. Intussen praatte ik nog eens met de uh, Brewsters. Ze verklaarden dat ze in bed hadden gelegen. Plotseling had Mrs. Brewster haar man gewekt. Henry. Henry. Hij is iemand te man. Henry, de is Henry. We hebben deze dat nou weer aan de hand. Maar hoor je dat dan niet? Boven ons. Hij gaat vechten. Miss Stevenson. Was dat Miss Stevenson? Is, is die er dan terug? Moeten we het doen? Ja, ja, ik, ik ben al op. Nee, nee, nee. Ga niet heen. Het is alweer rustig. Nee, ik ga. Hou je nou stil. Ik, ik moet toch de politie. Nee, nee. De nee. politie opbellen? Is dat bestandig? Eerst moet je naar Miss Stevens-raad kijken. Kom, ik heb ja, mijn neemkern niet mee naar boven. Op de eerste etage hebben Brewster en Kennedy toen volgens hun zeggen het lijst gevonden. En daarna gebeurde er iets waarover jij het toen groen en geel krijgt met mijn beste Hockens. De Express en Star kreeg lucht van de moord. En ja, mijn concurrent tegen die toevallig de lucht van. Mrs. Brewster heeft ze heel eenvoudig opgebeld. Dan gaat mijn licht op. Hoe kan het met ze bij? En nee, ze is volontair bij de Express en staar. Zullen we hem een handje helpen? Ja, echt schattig van me, En we ergerden ons blauw toen we de volgende morgen het verslag over de moeder bij de concurrentie mochten lezen. Als compensatie zal ze binnenkort jullie concurrenten, worden. Omvlogen zullen ze. Het is bij een onverdiend geluk dat ik als enige u verslag mag beluisteren. Niet onverdiend, we hebben Helemaal niet onverdiend. Trouwens, jullie hebben je schade gauw ingehaald. Ja, we hebben een reportage gebracht in de tweede editie. En of, Als middag werd al op alle verkocht. De tweede moord in het huis van het noodlot. Wie zag de hinkende moordenaar? De burger gaat rond. Vuur een holige stommel. Is de politie machteloos? Uitvoerig verslag over de moord in de echte De, de tweede moord in het huis van Noodlood. Je collega's van de pers begonnen me eens aardig te bombarderen. Het was net een soort trommelvuur. En jij, Hockens, was de enige die een landzonder brak. Jij hebt ervoor gepleit dat de zaak me niet uit de hand genomen zou worden... terwijl de andere mijn hoofd heisten. Nou, om nou, een een erbij te halen. Die heren zouden toch alleen maar de rom van de hebben geschept die hun gemolken had. Dank je. Nou, je permitteert me zeker wel ik ons lokje nemen, hè? Ja, van hier af, wordt uw verhaal voor mij, pas echt interessant. Tot hiertoe was ik in grote trekker georiënteerd. Maar toen sneed u ineens alle informaties af. Ja, dat deed ik om te voorkomen... Ja, weet ik, weet ik om te voorkomen dat de dader uit de kranten te weten zou kunnen komen... wat voor een vernut zou kunnen zijn. Ja. En daarom heeft u die woedende krantenjongens meer tegen u in gejaagd. uitgejaagd. We moeten rust hebben om te werken. Voor mij begon het toen een tijd vanaf mat en detailwerk. Verheuren en nog eens verheuren. Eerst heb ik die broers nog eens op het matje laten komen. Volgens zeggen had me de hinkende man op de avond voor de tweede moord ook gebeurd. Ik vroeg meneer Broester of hij zich duidelijk herinner dat de voetstappen op die zondag van de tweede verdieping kwamen. Van de... van de tweede verdieping? Ja. Klopt het niet wat u haar vertelt? Ja. Oh ja, ja, ja. Nou herinner ik het me weer. Meneer Broester, weet u zeker dat die voetstappen niet van de eerste verdieping... dus uit de woning van meneer Stevenson kwamen? Weet u dat heel zeker? Ja. Ja, voor 100% zeker ben ik er eigenlijk niet van commissaris... Eh, ja, wij dachten toen dat de moordenaar op de plaats van de misdaad terugkwam. Nee, eh, ik begrijp het, meneer Woest, dat is heel interessant. Eh, nog één vraag. Heeft u achteraf iets gezien? Eh, ik, eh, ik. Ik zag in de buurt van ons huis een auto wegrijden. Ja, ik weet natuurlijk niet of die iets met die hinkende man te maken had. Wat voor een wagen was dat? Eh, het was weliswaar meer dan 100 meter weg, maar. Ja, ik zou me de reuze moeten vergissen als het geen meteoor is geweest. Welke kleur? Uh, hij, hij was wit. Dat weet u zeker, hè? Ja, in, in elk geval. Hij was licht van kleur. Dat kon ik zien toen hij langs de straatlantaarn reed. De man in het stuur op de nummerplaat heeft u zeker niet gezien? Nee, nee, natuurlijk niet, commissaris. Daar was het toch immers veel te ver weg. Na de mugt op Miss Stevenson heeft u geen rijgen dood opgemerkt. Nee, nee, nee. Daarvoor was ik... te. Opgewonden? De... Ja. Nu maar, ik een whisky eens schenken, commissaris. Ho, oh, oh, ho, oh. ho. Eindelijk mag je dat toch verstandig, hè, weet ik okay. Okay. Okay. Maar... Oh, kijk, nou, maar... Het is gewoon sadisme in het kwadraat we zo lang in spanning te houden... ...terwijl ik dat er tijdens niet al direct verdacht heb. Wat is er met hem gebeurd? Ik liet hem zo'n verreur oproepen en hij kwam ook... Ik heb u toch gezegd dat ik met die hele moordgeschiedenis niks te maken heb. Ik eis van u een behoorlijke schadevergoeding voor het feit dat ik mijn praktijk een halve dag in de steek heb moeten laten. Zou die snelle wagen van u niet vlug genoeg nu uw patiënten terugbrengen, dokter? Hoe komt u daarbij? Ik ben met de trein gekomen. Waarom heeft u WTU 2000 dan thuis gelaten? Mijn nee, meteor? Zo'n wagen zat op uw naam geregistreerd. En er was ook achter te komen dat uw wagen wit is. Nou, als dat zo was, wat zou u er dan gaan? Normaal gesproken niet. Maar nou, uw wagen is s'avonds laat gezien de buurt van het huis van Mrs. Harrington en Miss Stevenson vermoord werden. Ik ken geen Miss Stevenson. En behalve de mijne zullen er nog wel een paar witte meteors rondrijden. U permitteert dat ik nog vlugge getuigen laat roepen. We zijn binnen een paar minuten klaar. Jebber, de getuigen helemaal alsjeblieft. Komt eraan van me zij. Komt u binnen, woon. Mrs. Patricia Hamilton woont in Exeter Street 78. Ze heeft op zondagavond in de kwart over elf... ...op de straat uitkijkend de raam van haar huis gesloten. Is dat juist, Mrs. Hamilton? Uh, ja. We waren wat laat thuis gekomen en ik had nog even gelucht. Wilt u ze dat vertellen? Uh, ik uh, stond dus voor het raam... ...en zag een man op het trottoir die veel haast had. Het viel me op dat hij met één been trok en dat hij helemaal aan de rand van het trottoir... in de schaduw van de bomen bleef. Hoe ver was die trottoirrand van u verwijderd? Een drie meter. Hm. En wat gebeurde er toen? Plotseling werd bij ons de trapverlichting ingeschakeld. Mijn man had de wagen in de garage gezet. Tegelijk met de trapverlichting gaat ook de buitenverlichting branden... en die is tamelijk sterk. Ik kon de man heel goed zien. Dr. Tedley, zou u mij het genoegen willen door op te staan... en één keer door de kamer heen en weer te lopen? Deze dag zult u nog terugdenken, meneer de detective. Vaak en graag, dokter. Mrs. Hamilton. Kan het deze heer zijn die u gezien hebt? U dient er bliksems goed over na te denken wat u gaat zeggen, mevrouw Hoe je... Probeert u niet de getuigen te intimideren. Dat is de man die ik gezien heb, commissaris. Ik herken hem aan zijn schouders. Dr. Tedley, u bent als verdacht van moord gearresteerd. Gearresteerd? Voor zover mij uit de krant bekend is, is er op die avond waarop die dame me gezien wil hebben, helemaal geen moord gepleegd. Ik zou me kunnen voorstellen, dokter, dat u op die bewuste zondagavond Miss Stevenson wilde bezoeken. Miss Stevenson, dokter, was de enige mens die u na de moord op uw schoonzuster Mrs. Harrington gezien heeft, en dat toevallig op de trap. U moest haar laten verdwijnen om niet verraden te worden. U trof me Stevensen niet thuis. Ze was nog niet teruggekeerd. Maar daar u van nature consequent bent, tot u een tweede keer naar haar toe zijn gegaan. En wel op maandagavond toen ze gewurgd werd. Dat moet ik pond opgeknapt. Commissaris, mijn hartelijke gelukwensen. Ik begrijp alleen niet helemaal waarom u het resultaat nu pas bekend maakt. Heeft u wel zo lang nodig gehad om met zijn bekentenis dus over de brust te komen? Of? ...is er soms nog meer interessant uit de bus gekomen. Nog meer interessant? Nou, één interessante gast wil ik je nog voorgeleiden, Organs. Hallo? Well, je Je kunt onze gast nu op Mars sturen. Wat zeg je? Ja, binnen tien minuten kan hij hier zijn. Nou... Gezondheid, Hortens. Gezondheid, Je hebt toch nog wel zo lang de tijd, hè? Intussen moet ik je wel een kleine teleurstelling bereiden. Dr. Tedley zit niet meer in het gevangen. Wat zegt u? Is hij gevlucht? Nee, gewoon een beleefde ons ontslag, hè? Hij is namelijk te morgen aan iets. Niet? Nee? Wat concludeert u dat? Twee dagen na de arrestatie van Dr. Tedley, ik kwam bij mijn assistent Jebber, een jonge man die me spreken wilde. En Jebber bracht hem bij me. Het was een zekere John Hare. Ja, John Hare. De spoorwegbeamte. Mrs. Finch vertelde me dat de dokter gearresteerd is en daarom wil ik u iets vertellen. Het is weliswaar maar een kleinigheid, Ik maar... ben voor kleinigheden altijd ontvankelijk, John. Nou, zondagmiddag was dokter Tedesley bijna... Hij vroeg me... ...of ik de universele erfgenaam van mrs. Harrington was. Ik zei hem dat ik dat niet wist. Toen vroeg ik hem de brieven uit de nalatenschap te geven... ...als hij die mocht erven. Wat voor brieven dan? Dat heeft hij niet gezegd. Ik, ik moest ja. me alle brieven voorleggen die mijn moeder bewaard had... ...en hij wilde er dan uitzoeken wat hij nodig had. Ik heb nee gezegd. Zo, zo. Je hebt zo'n grote charme dus weerstaan? <laughs> ja. Allereerst uh, wil ik de brieven zelf eens bekijken... Ik heb de met tien pond, maar ik heb voetbalstuk per stuk gehangen. Bravo, John. En ben je intussen werkelijk genomen geworden? Ja. Waarom wilt u dat weten? Omdat ik er blij om ben. Voor jou. Dat begrijp ik. En op grond van deze verklaring heeft u dokter Teddes niet vrijgelaten? Dan had ik een pak slaag verdiend. Nee, allereerst komt Mrs. Finch aan zetten en verklaarde dat dokter Teddes dat alles hij op zondagavond met zijn wagen vertrokken was. Maar dat hij op maandag, toen Miss Stevenson vermoord werd... thuis een hele had gegeven. Uh, Luister eerst, commissaris. Zou die, die, die Mrs. Finch de dokter niet in bescherming nemen? Hoe dat ook zij, mijn assistent Jebber is in elk geval naar Wellington gegaan... en die heeft niet alleen een deelnemer aan die faas kunnen achterhalen... die de verklaring van Mrs. Finch bevestigde. Ja. Maar hij heeft ook dat kroegje Pieters ingevonden... De eigenaar bevestigde dat Tensley op de vrijdagavond, toen Mrs. Harrington gezorgd werd, bij hem gezeten en behoorlijk gehissen heeft. Maar verdraai er aan toe? Wat heeft Tensley dan zonder haar naar Exeter Street gedaan? Hij is toch heel duidelijk herkend? En daar zijn we ook achter gekomen. Hij wou niet, zoals ik dacht, Miss Stevenson hem zeep helpen. Maar hij wilde die geheimzinnige brieven uit de woning van Mrs. Harrington halen. Je weet wel, die brieven die, uh, die John Hare geweigerd Ja, had. ja. Het lukt hem die mummie van een conciërge met een briefje van een pond om te kopen om in de woning binnen te laten. Of hij daar gevonden heeft wat hij toch, waarschijnlijk brieven die hem op een of andere manier compromitteerden. zullen we wel nooit te weten komen. En heeft deze lezing van het geval zelf bekend? Nou, om te beginnen heeft hij hartnijker gelogen, omdat het hem pijnlijk moest zijn toe te geven dat hij s'nachts in een vreemde woning binnengedrongen was om iets te stelen. Maar langzamerhand moet het hem duidelijk zijn geworden hoeveel groter het gevaar was van moord te worden beschuldigd. En zo verwaardigde hij zich tenslotte tot een schuldiging van de ware toedrag. En daarmee, mijn beste Hawkins, was mijn prachtige kijkpenuizen in elkaar gezakt. Net als in het begin stond ik zonder getuigen en zonder daar. En intussen vuurde de heren journalisten op me zo snel als een tijdmachine is maar saai gekomen. Zo komt het beste jongen, dat een mens van 64 nog op het idee kan komen dat hij niet durft voor zijn werk. Maar als je denkt dat het onmogelijk nog donkerder kan worden, dan zie je soms een verrassende lichtflits. Op een goede nacht zit ik in de kamer hiernaast in mijn oude ijzeren, die je En buiten is het net zo aardig donker als in mijn kop. Voor de zoveelste keer ga ik het hele geval stap voor stap na. Een onweer komt opzetten, begint de weer licht en te domberen. Je weet misschien hoe dat de fantasie verrit ik, oh. De vogels buiten maken angst geluiden. Ik hoor ook een koekoek. En ineens schiet me door mijn hoofd... dat ik ergens een koekoeksklok gelukt heb. Maar waar? Ineens heb ik het. Dat misleidende telefoonje op maandagavond. Ik kan je wel vertellen dat ik in één klap klaar wakker was. Hm. Je hebt er geen idee van, Hawkins. Hoe pinter een mens binnen een halve minuut kan worden. Dat is namelijk iemand op de pijnbank leggen, commissaris. Jij wilt u me nog niet vertellen wat u zo ineens te binnen stond. Ah, wacht, Horkens. Oh, je bent even ongeduldig als een klein kind. In elk geval had ik ineens weer geluk. Maar de allergrootste bof voor me was iets wat me de volgende dag gerapporteerd werd. Stel je voor, Horkens. Ineens had ik een was echte getuige die zelfs bij de moord aanwezig was. Bij de moord aanwezig? Ja, vertelt u me als nou, commissaris. Heeft u me verroepen om me inlichtingen te geven of om een raadseltjes op te geven? <lacht> Laat die oude oom van het raadselhoekje alleen nog maar eventjes vertellen over zijn gesprek met een orthopedisch chirurg. Als het moet. <lacht> Vooruit hem maar. En met mij kunt u alles doen. Ik wilde misoriënteren om te redenen waarom een mens hing. Professor Coleman van de universiteitskliniek gaf mij uitvoerig collega. En wat hij aan het slot zei, heb ik goed in mijn uur geknop. Ja, overigens is het helemaal niet gezegd, commissaris. Dat u uw man daaraan kunt herkennen dat hij heet. Die misdadiger van u beweegt zich in het gewone leven, misschien net zoals wij. Dat wil zeggen, zonder enige onregelmatigheid in zijn manier van lopen. Wat, echt u? Denk dus aan zekere belemmeringen die van het weer afhankelijk zijn. Menige rhumatiekleider heeft zo lang een normale manier van lopen. tot er een bijzonder lage luchtdruk optreedt. Bij onweer of storm, bijvoorbeeld. beginnen zijn ledematen dan pijn te doen. en hij begint te hinken. Dat is geweldig interessant, professor. Ja. Daaraan heb ik nog helemaal niet gedacht. Ja, u moet nog iets bedenken. Bij vele verwondingen of amputaties. Observeren wij dat de betrokkenen zich heel regelmatig beweegt, zolang hij dat in een normaal tempo doet. ja. Oh, yes, yes. De voortdurende oefening heeft bewerkt dat wij van zijn gebrek niets meer waarnemen. Hmm. Beweegt hij zich echter zeer snel, wordt hij bijvoorbeeld gedwongen hard te lopen of uh, vlug een trap op te gaan, dan treedt zijn gebrek dubbel duidelijk aan de dag. En nu, Yorkers. Kom ik aan het einde van mijn verhaal. Nou, hoe staat het ermee? Wil jij niet nog een glas? Nou. Uh, ja, ja, het kan misschien geen kwaad. Zie je nou wel. Nou. Op je gezondheid, hoor. Op die uur. Nou komt onze gast, loggens. Maar voor ik die binnenlaat, moet ik je iets biechten. Het is geen vrolijke gast. Eerder een beetje een griezel. Het is namelijk het tweede slachtoffer van de hinkende moordenaar, Miss Stevenson. U, u wilt hier een lijk binnenhalen? Bij wijze van spreken. Ja, dat is een grap waar ik slecht tegen commissaris. U weet, mijn hart is niet zo best in orde. Je zult vlug genoeg aan aanblik wennen, Hockens. Dus als je het goed vindt, binnen! Wat? Miss Stevenson... Ik mag u, Mr. Hawkins, vertellen. Hij is redacteur van... Hey, Hé, Hawkins! Daar ga je heen. Het was hier commissaris. Ik heb hem voor het eerste gezicht gekregen. Wou u hem weg, Inke? Ik wil hem toch niet laten vluchten. Ah, oh, dadelijk is hij weer hier. Beneden dat Jabbo met twee poten geknapt? Hm. Het is er voor mekaar. Hawkins is direct weer boven. Heeft u wat cognac voor Nou, Dat hij. Nou, op de arrestatie van de hinker dan maar, hè. Ja, dank u. En, uh, heb je gered, Ja, graag. Dank. Nou, de verrassing is prachtig gelukt. Horkens had blijkbaar niet het geringste vermoeden... dat u de moordaanslag overleefd zou kunnen hebben. Ik dank u dat u gekomen bent, schieven, om u te identificeren. Gaat het u langzamerhand wat beter... Nog een beetje zwakte nee. maar. Hm. Ik ben toch wel aardig opgeknapt, vindt u niet. hij heeft zich teweeg, komen ze commissaris? Zal ik hem meteen maar laten opslaan? Nee, laat hem hier. Ik heb je beloofd, Grok, je de hele geschiedenis te vertellen... het zou niet aardig van me zijn als ik je de rest van zweet. Op de avond van de 18 de oktober wachtte jij in de buurt van het huis... ...op de terugkomst van Miss Stevenson. van een weekend uitstapje... Tegen tien ging je slachtoffer aan Korterot... ...bouwde jij bij haar met een idiote voorwensel... ...dat ik door het Centraal Bureau voor de Statistiek een paar vragen moest stellen. Hij noemde zich Pieters. En ik heb hem niet dadelijk herkend... ...omdat hij zich met een dikke hoornenbril en een snorp op mond had. Hm. Ik heb hem alleen maar gevraagd... ...waarom hij met zijn statistische vragen zo laat kon aanzetten. Jij zei dat je vandaag ook wat weker aan de deur was geweest... en dat er haast bij was. Miss Tiefensen liet je toen in de huiskamer... Je begon een nietzeggend gesprek en maakte zenuwachtige indruk. Toen vermoedde Miss Stevenson langzaam aan wie ze voor zich had. En ze probeerde onopvallend de camera uit te komen om te kunnen telefoneren. Wil u mijn een om excuseren, Mr. Peters? Ach, oh, blijft u toch hier? Ik ga dadelijk wel weg. Nee, laat laten maar maar eventjes. Ik, ik wil alleen maar even een kopje voor zijn. Nee, hoe voor mij geen drukte te maken. Nee, hier nee, komt hij niet uit. Laten we gaan! Nee, ik denk dat ik, ik niet ik, ik heb een vreemd. Ja, op de Dit keer werkte je niet zo grondig, Horkens. Toen we woning binnenkwamen gaf Miss Stevenson weer de eerste tekenen van leven. Maar de Brewsters hadden de zaak al als moord uitgebazaand, vooral tegenover de krant. En dat bracht mij op de gedachte, met toestemming van Miss Stevenson, daarbij te laten. Zo sloegen we twee vliegen in één klap. Als meneer Stevensen voor dood ging, was dat voor haar de beste bescherming... en hoefde ze geen tweede overval te vrezen. Bovendien hadden we de mogelijkheid door een plotselinge confrontatie... met de dader die een schuld overtuigend te bewijzen. En ik geloof dat ons dat vanavond heel aardig gelukt is. En vergeet u niet uh, dat het bij Miss Stevensen om dood of leven ging, commissaris? Zo is het, Miss Stevensen had een schedelbreuk... en dat ze het levend af zou brengen stond als 14 dagen na de moord aan slag was. Toen had ik een kroongetuige, En dat zou ik misschien vandaag nog niet geweten hebben. Als mij die koepel niet te binnen geschoten was. Die net riep toen jouw vrouw telefoneerde, Hawkins. Zijn vrouw? Ja, Mrs. Hawkins. Een vroeger actrice speelde aan de telefoon de bedreigde Miss Stevenson. Om ons aan ander stadsdeel te lokken. Oh. Ik herinner mij nog goed dat kleine vuifje bij jullie thuis, Hawkins. Vier jaar geleden... We vieren de arrestatie van de Korki-bende door de samenwerking van pers en politie. Jij kwam toen net uit het schwarstwald terug en liet mij die koekoeksklok zien. Maar er zijn toch massa's, koekoeksklok? Hier in Cambridge? Niet dat ik weet. In elk geval Hawkins heeft Jabberus bij jouw redactie geïnformeerd... en daarbij bleek dat je na de dag van de overval op dus een twee dagen thuis bent gebleven. Zogenaamd omdat je ziek was. Toen je weer terugkwam met je twee pleisters op je gezicht. Toen heb ik bij de administratie een nieuw kaas om mij geïnformeerd. Daarbij bleek dat je je tegenwoordige naam pas dat 18 jaar draagt... ...als journalistiek pseudonien om zo te zeggen. Voordien heette je Goldenfield en woonde in Wellington. En wat dat hinken aangaat halken staat er in de akte van de gevangenis in Birmingham... ...om de naam Goldenfield te lezen dat je een 20 centimeter lang diep litteken hebt... dat van de rechter bijna de knie loopt. Ach, uh, Jabber, Wie jij even zijn broekspet optrekken? Dank je. Dat is voldoende. Nu weten we waarom je hinkt, als je haast hebt. Maar lieve Hemers, waarom heeft hij dat allemaal gedaan? Ja, dat is een deel van mijn verhaal... dat Hawkins in Wellington als zoon van zeer achtbare ouders... op het Hallende vlak geraakt. Misschien had hij slechte vrienden. In elk geval werd hij tot anderhalf jaar gevangenis voor die hij in Birmingham uitzag. Aangegeven was hij door een zekere. Mrs. Harrington. Oh, zit dat zo? Ja, yeah. zo zit dat. Na het uitzitten van zijn straf had Goldenfield weinig zin naar Wellington terug te keren en zich met de vinger te laten nawijzen. Hij kwam dus langs omwegen naar onze stad, werd formalist, trouwde, leidde een eerbaar leven en werd een van onze meest geziene burgers. Over het verleden geen gras gegroeid te zijn. En toen dook, drieënhalve maand geleden, die oude met Mrs. Heerlke in onze stad op. Ergens moeten die twee elkaar toevallig ontmoet hebben. En zoals ik Mrs. Harrington ken, die zich overal geroepen voelde de deugd te beschermen... heeft ze jou te verstaan gegeven, Horkens, dat ze het helemaal tergend vond... een ex-gevangene hier in de positie van een geëerd burger te zien. Achttien jaar lang had jij je fatsoenlijk gedragen. Iets getresteerd. Je was in de betere kring opgenomen. En nu zou je alles verliezen door een praktische oude vrouw. Dan heb je daaruit de weggeraakt... Maar uh, maar die Lecure Commissaris uh, Mrs. Harrington heeft haar moordenaar toch blijkbaar Vriendelijk en als een goede kennis ontvangen Wij hebben de nobele ziel van Mrs. Harrington niet gekend Jawel Ze begingen haar vreedheden met stijl Wij wilden er vermoedelijk in alle gemoedsrust van genieten Zo deze man verdrogen ineens zat Ik dacht dat die eerste moord een rookmoord was Ja, dat dachten wij het ook maar dat gaat anders. Toen Candy de conciërge het lijk vond, jeukte de oude Goudingse zingers. En hij nam de juweel uit de woning van de overleden, mee. U moet weten dat Candy in dat opzicht van wat op zijn kerststof is. En toen kwam ik aan de peeg. Omdat u Hawkins gezien had. Hij was bang dat u de politie een beschrijving van hem zou kunnen geven. Ik was net als elke vrijdag voor het weekend naar Dol Jelly gegaan. Ja, u kwam pas maandagmorgen uit het wilds terug... en ging rechtstreeks naar het chemisch lab voor uw werk. Daardoor kwam u pas s'avonds in uw woning terug. En op die avond lag Hawkins op de loer. dat dus, heb ik rustig. Nou, die ons is het de luistering, commissaris. Maar u bouw zo staat wel op een heel zwak fundament. Ik zal u zeggen hoe de zaak in elkaar zit. Er zijn twee daders. Eén die met de felk uit de weg rand... en één die met stieven z'n lichaam het bletsen toebracht. Bij mijn stierdom ben ik geweest. Ja, ja zeker. Maar niet om haar als getuige uit te schakelen. Maar om een heel andere reden. En waarom dan dat? Wat betekent dat? Dachten jullie nou heus dat hij dadelijk alles zou bekennen? Hij zal van zijn leven vesten. Nou ja. Breng hem met de cel. Ik U zult met dat kanaaien toch geen medelijden krijgen, commissaris? Medelijden? Nee, dat ja, begrijp me goed. Ik kan eenvoudig niet elke mooi van haar haten. Zolang ik hem nog niet te pakken heb. Oh, ja. Dan wil ik dat onbekende rood dier met mijn eigen honden zullen Maar soms... zo'n mannetje eindelijk tegenover me zit. En als ik de hele voorgeschiedenis ken... dan begrijp ik. Ik begrijp hoe je te komen komt. Daarom is het misschien maar beter dat ik er nou mee stop. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, zegt u nou maar niets meer. Het is helemaal niet zo kwaad om gepensioneerd te zijn, Ik is toch zeker niet het ja, wat voor reden kan die Hawkins gehad hebben om u in zijn krant in bescherming te nemen? Oh, dat is heel eenvoudig, meneer Stevenson. Heel erg eenvoudig. Die jongen was bang voor Scotland, ja. Van mij verwachtte hij niet dat ik de zaak zou oplossen. En daarom moest ik die blijven behandelen. Nee. Hoi. Oh. Voor de laatste keer. Oh. Voelt u zich niet goed, commissaris? Ja. Kan ik iets voor u doen? Niks kunt u. Helemaal niks. De inker is gepakt. Het spelletje is uit. En ik heb nog een keertje meegespreid voor this microphone.